Goedemorgen, ik ben Thies en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal daklozen is voor het tweede jaar op rij gestegen in ons land. Begin vorig jaar waren het er zo'n 33.000, een paar duizend meer dan het jaar ervoor. Het CBS telt ook mensen mee die in een auto of bij familie of vrienden op de bank slapen. Het is niet duidelijk waarom het aantal daklozen toeneemt. De regering van Denemarken trekt de komende jaren bijna 2 miljard euro uit om Groenland militair te versterken. Er worden onder meer extra oorlogsschepen gebouwd. Groenland is onderdeel van Denemarken, maar de Amerikaanse president Trump wil dat het bij de VS gaat horen. Denemarken ziet dat totaal niet zitten. Of zoals deze politicus in het Europees parlement onlangs zei... Dear President Trump, listen very carefully. Greenland have been part of the Danish kingdom for 800 years. It is not for sale. Let me put it in words so you might understand. Mr. Trump, fuck off. Trump heeft gezegd dat hij Groenland in principe wil kopen, maar ook dat hij militair ingrijpen niet uitsluit. In de haven van Vlissingen is 428 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in een lading fruit uit Peru. De kook had een waarde van bijna 11 miljoen euro en is vernietigd. De afgelopen jaren lijken drugsbendes vaker Vlissingen als alternatief voor de havens van Rotterdam en Antwerpen te kiezen. Daan de Wit is model, heeft nog nooit geacteerd... maar speelt toch in een film met een van de bekendste sterren ter wereld. Hij is te zien in de film Queer, samen met Daniel Craig... die je kent als James Bond... Via een DM werd hij benaderd en uiteindelijk kreeg hij de rol. En Daan zit ook nog eens in de openingscène En dat heeft een leuk voordeeltje, vertelde hij bij Renze. Wat ook nog echt supergoed aantikt in een bepaalde zin, dat, uh, omdat de credits zijn op voorgorde van... Ja, ja, Jij bent maar. gewoon de eerste! Die ik weet niks en ik word daar neergezet alsof ik uh, ja, de nummer twee ben. Jij ja. hebt echt de rest van je leven sowieso een fantastisch verhaal. Op elke ja, ja zeker, Waar je komt. zeker. Queer met Daan de Wit en Daniel Craig dus, draait op dit moment in de bios. Het weer, alleen in het noordoosten, schijnt vanochtend nog even de zon. Daarna gaat het bergafwaarts. Het wordt bewolkt en het gaat regenen. En het kan ook flink waaien bij een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. 4 kilometer file op de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmeret Noord. 5 minuten vertraging.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 them Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal daklozen in Nederland is opnieuw gestegen. Begin vorig jaar waren het er zo'n 33.000, meldt het CBS. De oorzaak van de stijging is onduidelijk. In de haven van Vlissingen heeft de douane 428 kilo cocaïne gevonden... in een lading fruit uit Peru. De drugs hadden een waarde van ruim 11 miljoen euro. En ze zijn vernietigd, meldt het OM. Voetbalclub Al-Hilal heeft het contract met Neymar ontbonden. De Braziliaanse aanvaller en de Saudische club gaan in goed overleg uit elkaar, zegt Al-Hilal. En het weer in het noordoosten nog wat zon. Van het zuidwesten uit buien, vooral vanmiddag en vanavond. Het wordt vandaag zo'n 9 graden. Heel 6.9 ZU-FM